Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn genoeg manieren om nog te voorkomen dat de aarde anderhalve graad opwarmt. Maar dan moeten we die manieren wel meteen en op grote schaal inzetten. Staat in een nieuw rapport van klimaatpanel IPCC. Nieuw is dat het rapport het ook heeft over wat we als mensen zelf kunnen doen. De conclusie is, we willen het wel, maar het is ook lastig, zeggen deze mensen tegen verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Niet veel reizen, dat vind ik wel moeilijk trouwens, maar goed. Nou, als, als ik naar, naar mijn sport ga, dat is drie kilometer verderop. Ja, dan is, ja, dan, je kan gaan fietsen, maar de auto pakken, ja, dan ben je toch uh, vijf minuten sneller. Landen kunnen de opwarming tegengaan door nog meer in te zetten op zonne- en windenergie. En bijvoorbeeld te stoppen met de ontbossing. Bij een aanrijding met een tram in Utrecht is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats voor voetgangers niet ver van Utrecht centraal. Het slachtoffer reed daar met een scootmobiel. Amerikaanse president Biden vindt dat de Russische president Poetin moet worden berecht voor de moorden in Butsja. Eerder noemde hij Poetin al een oorlogsmisdadiger. Er zijn sterke aanwijzingen dat Russische militairen in Butsja burgers hebben vermoord. Rusland spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de berichten nepnieuws. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is geschrokken van het nieuws dat bondscoach Louis van Gaal prostaatkanker heeft. Op een persconferentie zei hij dat de spelers van niks wisten. Maar van Dijk heeft zijn coach geappt dat de spelers hem zoveel mogelijk zullen helpen. Hij is niet dat type of man die veel sympathie nodig heeft. He dat is hoe hij is. Maar ik zei hem ook dat we to zeker there for zijn. En hopefully we kunnen we ook voor hem een wereldcup maken Cup nooit never vergeten. En dan nog het weer. Het regent. Vanavond, vannacht en ook morgen. Dan is het tussen de 10 en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal weer prima doorrijden. Een uitzondering is de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 No sense This way it gets quiet Makes it even more permanent. Just wait, guess, it gets quiet. Deze alternative FM schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf is weer begonnen. Waarom drie uur en niet twee uur? Nou, dat heeft alles te maken met het aantal producties uit deze provincie. Want dan gaan we ook gewoon een uur eerder beginnen met het hele verhaal. En buiten dat, we hebben ook nog live muziek van Vee. En dat is niet te verwarren met dit eerste nummer van V, want dat uh, was wel een grapje van uh, Marcus van Dam. Die zegt. Uh, ja, hoe moet ik dit schrijven? Zei hij op een gegeven moment uh, bij het aanmaken van het uh, YouTube-link. Dat, uh, dat gebeurt straks. Vanaf acht uur uh, kun je het volgen. Uh, toen zeg ik, nou, dat is gewoon F met uh, dubbel E. En uh, toen vroeg Marcus weer: van, Ja, is dit familie van Von V? Nee, want dat schrijven we weer anders. Uh, dat is uh, V-O-N en dan V-E-H. Dat is uh, de correcte spelling. Van Von V. Eh, bovendien eh, kan ik er wel ook iets over vertellen. Want Openly Remember komt van een EP. Rubbing makes it worse. Maar de bandleden eh, zijn alweer bezig met nieuw materiaal. En wanneer dat eh, allemaal het levenslicht eh, gaat zien, dat is voor ons nog even een grote vraag. Eh, want ja, eh, dat weten we niet. De broedende kip moet je tenslotte ook niet eh, storen met het proces van muziek maken. Goed, deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf is daarmee begonnen. Het is 31 maart. Dus het is um, alles wat een beetje uit Noord-Holland komt. En ja, min of meer eigenlijk ook een doorkijk met wat er nog aan zit te komen. Want uh, van de week kreeg ik ook nog een bericht over Lacette. Die komt ook met een uh, nieuwe uh, single. En die komt volgende week. Dus op 8 april komt die uit. Eh... Uh, die kunnen we dus ook nu niet uh, laten horen. Want dan uh, snijden we onszelf in de vingers. En dat willen we natuurlijk niet. Maar we zullen wel nog even daar even een doorkijken uh, maken. Door alvast nog een oudere single te draaien. Dus die ga je straks horen. Na het uh, nummer wat uh, deze week ook uh, is bij ons uh, terecht gekomen. Dorpstraat 3 heet het uh, project. En achter Dorpstraat 3 zit onder meer Merlijn Breedland En die heeft... Onder andere uh, deel uitgemaakt, of maakt nog steeds deel uit van. Gravy Chunks. Uh, tender. Uh, pff, nou, ben ik even de naam van die. Um, tender Chunks in Gravy. Zo heet die, heet die band. En die band die heeft uh, meegedaan aan de Rob Akdaword. Ja, Marcus zit al te grijnsen. Inderdaad, <laughs> dat heeft, heeft daarmee te maken. Maar Tender Chunks in Gravy, dat is een band uh, waar Marlijn Breedland uh, deel van uitmaakt. En die bestaat nog steeds. Ehm. Um, ja, een beetje woeste muziek maakte die jongens. Uh, wat meer bekend uh, is hij uh, geworden met Tony Clifton. Want die jongens die hebben op een gegeven moment ook uh, de Robben Agda uh, gewonnen. Maar zelf uh, is hij met uh, dezelfde bandleden als dat eerder genoemde Tender Junction Gravy... Uh, bezig met Dorpstraat 3. Nederlandstalig, dat dan weer wel. Maar wel heel erg bijzonder en heel goed ook in elkaar zitten. En dat is ook de reden waarom we hem laten horen. Um, onderdeel van een... Aantal nummers die op een EP moeten komen. Groot gevaar is dit. Vast de schermen van gevaar. Eventjes geduld nog, ik beloof het duurt niet lang. Moeder zat ik me vast vasten, grijpt ze bij een arm. Want Lasset heet uh, trouwens Wait and See. En het belooft uh, wel weer iets uh, bijzonders uh, te worden. Niet zo dynamisch als uh, deze uh, die je net hebt uh, kunnen horen. Woven was dat. Uh, daarvoor hoor je Dorpstraat 3 met een groot gevaar. Het is het uh, Nederlands-talig verhaal van de uh, Tender Chunks in Gravy. Eigenlijk uh, is het uh, dezelfde band, maar onder een andere naam zijn ze bezig met dit uh, verhaal. En het uh, nieuwe werk van deze jongens heet Een Groot Gevaar. Um, daar is uh, meer aan de gang. Want uh, ja, ik heb uh, de link met de Rob Agda wordt net uh, genoemd. Want die is nog steeds bezig. Komende uh, vrijdag, dat is dus morgen, is er de tweede voorronde. Um, die wordt dan uh, gehouden met onder meer uh, De Cruise. Dat is ook nog een idee om die dan, jongens uh, er nog even op uh, te zetten. Want die spelen morgen toch uh, in het uh, patronaat. En dan is er ook nog een single, of wat zeg ik, een album release van Francis Alban Black. Dat vindt plaats in The Piers. Daar komen we nog zo dadelijk nog op terug. Over die Robben Acta wordt gesproken. Dat is een, ja, een soort competitie. Dat is niet de enige competitie die in de provincie aan de gang is. Er is er nog een. De Popprijs Amsterdam die is ook bezig. En daar doet een volgende persoon aan mee. Dat is Jason Gwen en hij heeft ook een demo drop gedaan bij NH-pop. En dat is waarschijnlijk nieuw materiaal. Maar wij doen het nog even met het materiaal wat hij in 2021 heeft uitgebracht. Too Much heet het album en een van de singles die daaraf gehaald is Illegible van Jason Gwen. eligible Not black, not eligible. No, I'm not eligible. Not white, not eligible. No, I'm not eligible. Not right, not eligible. No, I'm not eligible. I am that extra, that feature, that one line, that punchline, that bit part, that shit part. Roll around in that dirt parts, that shameless. that not home break the wall that top line that top sight number one on the call sheet side that top part, that tip part roll around in the dirt i do the work right treat you right like i wanted to be treated we all die i let you talk i let you laugh, too much talk until we laugh like like like like like like like like like like like Not white, not eligible. No, I'm not eligible. Not white, not eligible. No, I'm not eligible. Don't need to be eligible. No, I'm not eligible Not white not eligible No, I'm not eligible Not white, right, not eligible No, I'm not eligible I am that extra, that feature, That badass, that badass That one pack, that fun pack. You never knew you want to have that That's the fearless maneuvering like the homeless. That nomad, that no man. Open to the man. That She top woman. line, that top side. Number one on the car sheet side. That top part, that tip part. Roll around in the drip, come fend work right. Treat me right like I wanted to be treated. We all die. I'm Ook twee keer op televisie. Tenminste, we zijn al één keer op tv geweest. Dat was meer de samenvatting van vorige week met Jacob die Edward. En straks zijn we ook te zien. Maar dan met Vee die hier live komt spelen. Dit was een aantal weken terug. Mankers met The Hunt Begins. Die waren een week of wat geleden hier bij ons te gast. Om muzikaal de boel hier te omlijsten. En dat hebben ze ook met verven gedaan. Uh, Illegible hoorde je daarvoor van Jason Gwen. Hij heeft ook een demodrop uh, gedaan uh, bij en Haapop. En hij is een van de deelnemers van de popprijs Amsterdam. Die op dit moment aan de gang is. Uh, wordt uh, min of meer afgewerkt in de P60 in Amstelveen. Want daar uh, vindt dat allemaal plaats. Net als de Roba wordt. Maar dat is hier, hier in de buurt in Haarlem. Uh, morgen is er weer een... Een aflevering daarvan. Uh, maar er is nog meer. Ik zei al, Francis Alban Blake die gaat een, uh, een album releasen. Tenminste, hij zelf nog niet. Want het uh, verhaal is een beetje bekend. Uh, het is een vrijwillig verdwenen persoon. Um, Francis Alban Blake was eigenlijk het, uh, de naam waarom hij het uh, materiaal heeft uh, gemaakt. Maar in het echt heet hij Frans de Blaak. Uh, maar uh, er zit een verhaal aan vast. Hij was een zonderling figuur, zoals Frank Bond het uh, omschreef. En uh, hij is ook degene die het muzikale nalatenschap... Uh, van deze Francis een Bleek uh, ja, ter uh, hand heeft uh, genomen. Met toestemming van uh, de familie De Blaak. Maar waar hij uh, uithangt, deze Francis op een Bleek... Ja, dat is uh, nou nog uh, steeds niet duidelijk. Uh, voor de mensen die mee hebben betaald... en die iets meer hebben betaald dan alleen een digitale versie of een, uh, of een album... Uh, zit er ook nog een uh, rituele kistje bij. Uh, die Jacob D. Edward die had hem vorige week bij zich. Dat heeft te maken omdat hij er zelf morgen niet bij is. En uh, heeft hij het ritueel uitgevoerd bij het uh, inzetten van Morris. Not The Answer. Dat nummer dat ga je straks uh, nog horen. Maar uh, daarbij uh, is het de bedoeling dat iedereen dat morgen in die piers gaat doen in Volendam. En ik weet ook niet hoe ik daar uh, moet gaan komen. Want als er nog sneeuw ligt, dan wordt het, een, uh, wordt het nog een heel aardig uh, verhaal. Uh, dat is de bedoeling. Uh, dat, uh, dat zit dus in uh, ja, een soort van ritueel dansje wat daar, uh, wat daar uitgevoerd moet worden. En dat is dan min of meer de opmaat om ervoor te zorgen dat die man dan uh, weer uh, in levende lijven gaat uh, verschijnen. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat hangt met zoveel dingen af. De collega's van de lokale omroep Volendam, Edam... en dan heb ik het over Roy de Smet en Kees Meijsen... die hebben al een van de nummers laten horen van dat album. En volgens mij... en dan moet ik het even goed bekijken... is dat Brad Games' Giant Slaves. Dat nummer hebben ze volgens mij afgelopen maandag laten horen. Maar ik ben ook niet de beroerdste om het hele album meteen morgen weg te geven. Dus draai ik ook een track. En dat is Maybe I've Been Lying Van Francis Albon Blake. Will you sing your songs? Why? To do, but don't you follow me Toch een beetje een randje aan van uh, Oasis. Zo lijkt het wel een beetje op. Maar deze band uh, kennen we al wat langer uh, dan vandaag. Uh, het is eigenlijk een beetje begonnen met uh, de start van uh, dit uh, programma van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Floetrol. Ze dus hebben een beetje in uh, wisselende samenstellingen gedaan. Maar het, uh, ooit is het uh, begonnen met uh, Miranda Huybers en uh, met Demi van de Wolleberg. En de polyframes waren toen een van de, de eerste bands uit Horen. Niet uit Horen, maar uit. Het West-Friese stadje Hoorn. Daar komen ze vandaan. En Come Back Tomorrow de nieuwe single van, van dit stel. Er zit uh, nog een uh, muzikale uh, gast in uh, deze band uh, van de Polyframes. Uh, dat is uh, Jesper Huisman. En onder de naam Jiffy gaat hij uh, nieuw materiaal uitbrengen. Uh, dat, uh, dat ga je straks ook horen in het uh, tweede uur. Uh, want er komt een EP van uh, deze Jiffy aan. Uh, en dat is de EP New. En van de EP heeft hij Modern Society als single uh, naar voren uh, geschoven. En dat is uh, straks ook het uh, nummer wat je uh, gaat horen. Een van de rubrieken die 3 voor 12 Noord-Holland uh, doet is uh, even inchecken. En uh, dat uh, betekent dat daar altijd uh, iemand in uh, zit um, waarover gesproken wordt over de muziek die zij of hij maakt. En een van die mensen die in die rubrieken uh, heeft uh, gezeten is Josephine Odiel. En zij komt ook uit Noord-Holland. En niet zo lang geleden heeft ze nog een uh, nummer uitgebracht. Uh, en dat is het nummer wat je nu hoort. En dat nummer dat heet Secrets. Ik zeg, ik zing mijn eigen houvast. Doe jij dus dat wat jij goed kan, dan doe ik hier het mijne. En weet wat ik verwachten kan, althans in grote lijnen. Dit motto heeft me veel gebracht, heb ik alles mee bereikt. Maar soms dan zie je onverwacht iets als je verder kijkt. Bijvoorbeeld dat de overgave geen verliezen hoeft te zijn. Wordt er soms alleen maar beter van, dat is... Champagne bij de wijn Champagne Champagne bij de wijn Champagne Water mag je houden van, ik doe alleen Champagne bij de wijn Ik ben misschien Wat eigen wijs <laughs> Zeker weten, al was ik bot, dan spijt het mij, hm, misschien een ja. beetje. Sorry, maar ik kies met mijn hart En toen ik een tiener was, liep ik al op dit pad Ik wijk er niet meer vanaf Muziek, maar alles en ik sprong recht in de diepe Geen kwestie van kiezen, het was een kwestie van liefde Ja, dit is houden van en liefde gaat echt door de maag Dus rotte appels laat ik links liggen, ik let op de smaak Wil die krenten uit de pap en die kers op de taart En doe alleen dat bij de wijn wat het lekkerder maakt Dus aan tafel, er is genoeg voor iedereen Geen fastfood, wij serveren voedsel voor de geest Eet smakelijk. paal schenk me nog eens bij ons, champagne bij de wijn. Champagne, champagne, champagne bij de wijn. Vorige week was Engel te gast telefonisch in de uitzending over deze nieuwe single die je net hebt kunnen horen. Uh, dat doet hij niet alleen, doet hij samen met Paul de Munck, jazeker die man. Uh, maar ze hebben elkaar uh, gevonden en het album wat uh, verderop in dit jaar uh, moet gaan verschijnen heet Ooit. En een van de, de nummers die ze nu al uh, min of meer op een EP al weggeven, dat is uh, deze Champagne bij de wijn. Daarvoor hoorde je Josephine Odile met Secrets. Wat alweer 10 uh, minuten voor negen brengt. Uh, bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf Schuine Streep. Alternative FM. We zijn er even iets uh, langer vandaag. Maar dat heeft ook uh, te maken met de muziek die de afgelopen twee maanden is uitgebracht. En om, om onze oren is geslingerd. Um, een van de, de tracks. En die is ook uh, eigenlijk een beetje. Buiten ons omgegaan. Zijn we via Indie Excel zijn we erachter gekomen. Dat deze band. Dat ook al eens stiekem weer iets heeft uitgebracht. komen uit Noord-Holland, tenminste het merendeel. Uit Amsterdam wel te verstaan, de Clintons En hun uh, materiaal van. Ik denk eind februari. Heet Pristine Blue. Pristine and red. En and blue. Pristine in gold. They put us down. We're down and out. That's what I'm told I see you're mad It makes me sad It makes me smile How rage can change It hasn't been easy, hasn't been easy to, let one thing go to let one thing go And take another home Ik zat van de week naar Elephant te luisteren. En er zat een nummer van Elephant. Wat heel erg veel gelijkenissen vertoonde met bijvoorbeeld die nummer van Dandelion. En what a nice surprise. We hebben er nog één. En dat is Lenne May. En die heeft ook in de afgelopen tijd weer eens van zich laten horen. Met Uncomfortably New. Daarvoor trouwens hoorde je voor Dandelion. De Clittons. Dit ga je horen tot 8 uur. What does it mean when you don't fit in? What do you mean when something's all news? And why do I keep staring at the ground and hope they'll swallow me up? What is meant by not making it? And why is something? a certain brand, and status is a thing, and others decide your worth. Everything feels uncomfortable, everything feels uncomfortable, everything feels uncomfortable, everything feels uncomfortable when you are.